Vrijwillige basis in eerste instantie, want ik was weer op zoek naar ander werk. Um, en toen ben ik eigenlijk langzaamaan gewoon uh, bij Zandstroom uh, ja, in, de, in de hele stroom meegegaan. Meegestroom. Ja, om zo maar even te zeggen. En um, ja, ik, ik ben mezelf ook heel erg gaan ontwikkelen daar. En ik denk dat dat heel erg maakt voor mij dat, dat ik daar gewoon uh, ja, me heel erg goed voel. Uh, in het begin dacht ik echt van nou moet ik in, in een soort uh, ja, in een, in een soort prototype moet ik, moet ik zo werken. of In een zo? keurslijf, in een, in een keurslijf hokje zitten. Uh, maar uiteindelijk ga je gewoon met je eigen instrument, jij met je, alle je gevoelens, alles mag er zijn. Uh, zo ga je uh, met de mensen om. Juliet, heel ja. even voor de luisteraars, want die zitten nu op het nieuws te wachten. Maar ik kan u vertellen, de luisteraars: het nieuws gaat niet komen. We slaan gewoon een keer het nieuws over. Het oh. is toch alleen maar narigheid wat je hoort. Ja, en, en hier is... hoor je allemaal alleen maar blij. Dat is een goed plan. Ja. We kunnen wij nog even <laughs> doorgaan. Maar, door. ja, maar wat ja. mooi is, wat je zegt: ik hoor je ook regelmatig zeggen van. Uh, uh, je kan hier met je gevoel werken. Kan je daar iets over uitleggen? Wat is dat, met je gevoel werken? Ja, dat is inderdaad een, altijd een beetje een, uh, uh, ja, moeilijk om uit te leggen. Maar in het begin was ik best wel van... Uh, oké, okay, nou, ik doe heel veel dingen vanuit mijn hoofd. Minder mijn gevoel, zeg maar. Dat ik dacht van ja, dat, dat past misschien niet helemaal op je werk. Dus echt dat stukje hele professionele... Uh, dat je denkt dat dat professioneel is. Dat dacht ik van, oh, je moet met je hoofd werken. En verder privé, zakelijk, dat hou je zeker gescheiden... Alleen nu merk je gewoon veel meer... dat je met je eigen met je persoonlijkheid gaat werken. Beetje ingewikkeld uit te leggen. Maar ik ben heel erg in deze tijd dat ik bij Zandstroom werk... En nou, ik werk nu zes jaar... ben ik heel erg uh, ja, geleerd vanuit mijn gevoel te werken. Ik deed dat vroeger nooit heel erg. Ik dacht altijd van dat het op een bepaalde manier moest. Um, maar omdat Leontien heel erg mij stimuleerde... Hè, wat is jouw gevoel? Wat is jouw gevoel? Continu. Dus ja, uiteindelijk ga je toch leren van, oh ja, wat voel ik nu eigenlijk? En uh, je mag wat meer vertrouwen op je gevoel. Ja, Leontien, Le Le Le die heeft natuurlijk al uh, op, uh, op de wijze, zeg maar, door schrijven met een boek en zo. Ja. Al het een en ander naar voren gebracht. Heb jij nou ook ambitie om bijvoorbeeld bij andere clubs, om, om andere instellingen, andere uh, dagopvang, om daar jouw ervaringen mee te delen? lijkt mij zeker leuk. Ja, we hebben het er wel geregeld over. Ja. Uh, omdat ik ook zie... van, Ik denk dat ik dat dus ook heel erg vanuit mijn gevoel kan doen. Omdat ik zie dat het ook werkt. Ja. Dus ik ervaar het zelf op de werkvloer. Ja. Wat voor... Wat, welke manier van werken gewoon werkt bij een haperend brein. Ja, want ga je met Leontine samen wel eens naar een andere instelling toe? Nog, nog niet, nog maar niet? Wie, ja, weet. wie weet. Er <laughs> gaat, oh, gaat weet. nog van ja. alles ja. gebeuren de komende jaren. Maar een mooie vraag, Charles. Want ja. dat is natuurlijk eigenlijk wel waar wij eigenlijk ook andere mensen die daarvoor openstaan mm -hmm. in zouden willen bijscholen of trainen of ja. hoe je het ook noemt. Ja. Want, want we merken natuurlijk gewoon iedere dag dat het gewoon werkt. En sterker nog, ja. eigenlijk is het, is het een soort voorwaarde of zo. Als je te veel, ik heb net een stukje voor lezen over uh, hoofd uit, hart aan. Als je te veel in dat hoofd blijft zitten... dan verlies je eigenlijk het contact met mensen met een haperend brein. Want de hapering zit in het hoofd. Ja, ja. En als wij dan maar vanuit dat hoofd ja. blijven bedenken... en wat ik ook heel mooi vond wat Jules zegt... van je werkt met jezelf. Je bent zelf je eigen instrument... Ja. En alles wat er in jou zit, kan je inbrengen. Dus jij bent Charles, je hebt net gezongen, prachtig. Stel dat je bij nou, ons zou pracht, werken, nou, pracht, pracht. <laughs> kan je daar iets mee doen. En we, en we gaan ja. ook altijd uit, toch? Veel van elk mens ja. heeft, heeft talenten, kwaliteiten. We komen mm -hmm. hier niet voor niks op aarde, we hebben allemaal iets te doen hier... En of je nou clublid bent, of je werkt er. Het ja. wij-gevoel vinden wij heel belangrijk. Maar vooral ook, wie ben je als mens? Wat vind je fijn? Waar hou je van? Waar ga je van aan? Ja, ja. Het is eigenlijk heel simpel. Het, het gaat voor, dat geldt voor iedereen. Of je nou gezond bent of, of, of je van een kunt wijn. Empathie is uh, de belangrijkste uh, de basisregel in ons bestaan eigenlijk, toch? Ja, zeker. Ben ik ja. het met je eens? Maar ik zou daar ook wel aan, nog wel aan, voeg, aan toe willen toe wil voegen. Ik ja. struiken over mijn eigen woorden. Dan ja. word ik te enthousiast. Dan wil ik te veel zeggen. Ik vind het ook Belangrijk dat mensen, het is empathie, maar het is ook vrijheid in jezelf. Dat je dan We zitten allemaal zo vast in allemaal normen hoe het moet en hoe het hoort. Ja. En, maar wie bepaalt dat eigenlijk? Ja. Weet je wel? Dus, dus ja, ik ben toch een beetje streng, want ik ga nou toch iets bepalen. Oh. Want jullie hebben een, een draaiboek aan ons ja, doorgestuurd. Precies. En het is, is behoorlijk vol. En we hebben nog een fantastische gitarist die ook nog kan zingen. Zeker. En die, wil, en die wil ik nou uh, eigenlijk de gelegenheid goed. bieden om, om een optreden voor ons doen, te doen. Gaan we doen, gaan we doen. Ronald maar ja. van harte welkom. Ja, ja ik krijg wel applaus, applausluisteraars en uh, Ronald komt hier naartoe. We gaan eventjes iets organiseren dat uh, zowel zijn zang als zijn gitaarspel uh, goed te horen is. Dus Ronald, het zou het mooiste zijn dat je naar de mensen toe kan... Uh, kan zingen. Ik ga even kijken of ik iets kan regelen voor je momentje hoor. Wim, even, even heel klein stukje muziek als je hebt voor ons. Zekers. Kijk als het nou zo zit, misschien?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 Jacob de Nijs, die, die, ja, die, uh, die komt die kom straks nog een keer. Die gaan we ja. nog een Dank. keer draaien. Want foto van vroeger dat is een prachtig nummer. En daar gaan we zozeer van genieten. Maar we gaan eerst genieten van uh, onze Ronald Naak. En die gaat, uh, nogmaals, niet Naak voor u spelen. Die gaat fantastisch voor ons spelen. En dan gaat er zelf ook iets over vertellen. Ja, een kleine nu... introductie. Een kleine introductie wordt het. Ronald, je komt helemaal uit Apeldoorn? Uit Amerongen. Oh, uit Amerongen? Uit Amerongen. Ah, waar, waar ligt allemaal, dat ook weer? Dat ligt precies tussen Arnhem en Utrecht. Tussen Arnhem en Utrecht? De Utrechtse heuvelrug. Kan ik bij Utrecht? Ja, dat kan. <laughs> dat kan. Geef hem even een davigende hoor. Dankjewel. Dankjewel. Jullie klappen nou wel, maar ik verwacht van jullie dat je uitbundig meedoet. Want ik wil graag iets vertellen over een soort clublied... We hebben eigenlijk een soort clublied. En daar zit een verhaal aan vast. Want ik uh, speel vaker voor mensen met een haperend brein in Den Landen. En dan wordt mij vaak gezegd... speel nou maar het liefst liedjes van heel vroeger. Kennen die mensen? Karretje dat over de zandweg reed. Uh, 24 rozen, hartstikke mooi, niks op af te dingen. Uh, kleine café in de haven. Geen nieuwe dingen, geen andere talen. Want dat brengt mensen alleen maar in de war kwam ik bij Zandstroom, dan kreeg ik een heel ander verhaal... wat veel meer bij mij paste. Ik zei uh, hoe gaan we dit aanpakken? Leontien zei, nou, uh, voel maar. Kijk maar wat er gebeurt. En dat past veel meer bij wie ik ben. Ik werk liever niet met programma's en zo. En toen had ik een liedje... en dat komt eigenlijk uit een uh, methode voor ouders en jonge kinderen... om samen muziek te maken... Maar die ouders van te, tegenwoordig hebben natuurlijk geen tijd. Dus het werden grootouders en jonge kinderen. En dat heet Muziek op schoot. En dat zijn liedjes die zowel voor hele kleintjes als hele grote iets hebben. Iets leuks hebben. En dit is een liedje waarin je elkaar uitnodigt om mee te gaan. Ga je met me mee? Dus het is eigenlijk ook meteen een toneelstukje. En het grappige is, als we het spelen, of we nou twee jaar zijn of tachtig, dan zijn we weer even tijdloos en spelen kan iedereen, dat kunnen wij ook en wij kunnen elkaar uitnodigen en we kunnen elkaar toezingen en dat gebeurt er in dit lied en ik begon het te zingen en binnen de niemand kende het hè? binnen de kortste tijd werd het een soort clublied dus als ik binnenkom dan is het al heen en weer en dat, dat is dus vol, volstrekt tegen de regels in want dat zou je niet moeten doen want je moet oude dus muziek ik, ik begrijp uh, Ronald dat jij eens antwoord nee. nummer 1 staat met het nummer, hoor. als het aan mij ligt wel ja, ja. zullen we beginnen? ja nou, ik reken op jullie, hè. want ik kan dat nou wel zeggen. En als niemand meedoet mee, dan zeggen ze, hè, dat is een mooie praatjes maken die meneer het aanbrongen. Heen en weer, heen en weer op de golven van de zee. Heen en weer, heen en weer ga je met me mee. Op de golven, op de golven, op de golven. En nodig elkaar maar uit om mee te gaan, hè? daar komt in de zee, wordt onstuimig. Heen en weer, heen en weer op de golven van de zee, ja. Heen en weer, heen en weer ga je met me mee. Op de golven, op de golven, op de golven. En ook eens een keer iemand anders meevragen mee Niet steeds te Dat is niet leuk voor mensen die overblijven hè? Daar komt hij. Huh? Heem en weer Heem en weer Op de golven van de zee Heem en weer Stuiver ga lekker door, heen en weer, heen en weer op, de golf, me op de golven met me mee, op de golven, op de golven, op de golven van de zee. Ja, het hondje mag ook mee, heen en weer, heen en weer op de golven van de zee, heen en weer. om te zien lieve mensen. Heb je er nog eentje voor ons uh, Ronald? Zullen we er nog eentje doen? Jullie waren zo lekker bezig. Fantastisch. We gaan even luisteren naar de foto van vroeger, denk ik, Wim, toch? Ja, straks. Oh, dat doen we straks. Oh, nou, we, we gaan er nu. Ik door. heb er wat anders. Ah, je hebt wat anders. I'm yeah. Social Club en uh, jij ja, hebt al veel gehoord bij de boys natuurlijk. En uh, eigenlijk zijn wij er ook een beetje boy naar fiesta, of niet? Uh, Charles heeft de mond weer vol. Probeer eens te fluiten. Fluiten volk, lieve even. Als we ja, dat doen of niet, dan kan Charles even lekker sproken. Ja, dus doe dat maar. Ik heb een nieuwe, een nieuwe hobby erbij, een nieuw vak erbij. Ik wil ook een radio maken voor de lieve Leo. Naast mij zit weer een hele leuke man. Het kan niet op vandaag. Zijn naam, zijn naam is Leo van Dijk. En Leo komt echt al 100 jaar bij de club. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar zeker wel zeven jaar. En in het begin, Leo woont in Overveen. In het begin kwam hij gewoon met de trein. Uh, dat heb je heel lang gedaan. En op een gegeven moment met de taxi. En je bent nog steeds bij de club. En mag ik iets over jou vertellen, Leo? Ja, als het, als het maar leuk is. Als het maar leuk is. Jij mag hierin praten? Leo, wij zeggen altijd over Leo, dat ja. is een hele bijzondere man. En hij is al elf jaar bekend met vergeten. Nou, misschien wil jij aan de luisteraars vertellen, Leo, wat is het geheim? Hoe komt het dat jij er nog zo bij zit als een jonge god? Dat je altijd geniet van van alles en nog wat. Wat is je geheim? Nou, ik ben natuurlijk een, een soort god, hè? Nee, een ben je een soort een god? Soort... Ja, dat heb ik altijd anders. al gedacht. Maar uh, het geheim van mij is dat ik vroeger veel aan boeddhisme heb gedaan. Oh ja, dat was het, boeddhisme. En, uh, en wat is boeddhisme? Dat moeten we misschien even uitleggen voor de boeddhisme luister. Boeddhisme is een soort godsdienst. Uh, wat allerlei lagen aan je aanbiedt. En je, je vooral vrolijk maakt. Ja. Dat is dus... Uh, Gaat ook altijd over positief denken, toch? Of? Ja, ook. Ook. Maar, zeg maar de hele wereld komt bij je langs. En daar kun je op inspelen. en Daardoor. Uh, ja, werk je eigenlijk mee. Hè? Ja, ja. En, uh, Aan een positief klimaat. Je kunt zelf. Ja. En dan gaat het er volgens mij over. Je kunt zelf invloed uitoefenen op ja. je eigen leven. Ja. Nou, ik moet zeggen. Ik behalve dat ik uh, praat. Heb ik ook een boekje geschreven. Ja, je hebt een boekje geschreven. Een boekje heet Alzheimer voor Beginners. Alzheimer voor Beginners. En uh, ja, dat waren 500, maar. Dat was vrij gauw uitverkocht. Ja, zoveel vraag was daar ja, ja, ja. Was leuk. Maar je had daar volgens mij in dat boekje, geef je meer tips? Hè? Want je hebt het over, ik vraag aan jou, wat is je geheim? En heb je het over het boeddhisme. Maar in jouw boekje heb je het ook over, zoek de natuur op. Ja, dat klopt. En dat heb ik ook gedaan. Hè? Dus. Dus alles wat ik zelf ben, dat heb ik in het boekje. Heb je in praktijk gebracht. De, de natuur opzoeken ja. met mensen ja. in gesprek. En zou ik jou eens wat vertellen? Want dat nee. je, vind jij altijd een hele leuke vrouw. Vanochtend in de uitzending, is het al ochtend. Ja, het is dus nu middag. Hadden we Roosemarie Dreus. Oh ja. Nee. En Roosemarie Dreus heeft het voorwoord geschreven in jouw boekje. Ja. Toch? Ja. Je krijgt de hartelijke groeten van haar. Leuk. Ja, leuk ja. hè? Hey. Ja, Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, helemaal goed. En wil jij nog iets, kan jij iets zeggen over de club? Aan de luisteraars over Zandstroom? Ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik kom al uh, een jaar of zeven in de, bij Zandvoort. En ik kom er heel graag. Ja. Ik, ik, altijd ga, ga ik daar naartoe als er naartoe uh, als je daar mag komen. Hè. Ik weet eigenlijk niet eens in, in mijn mind hoeveel... Keer ik in Zandstroom kom. Ik ben het eerlijk gezegd week. ook vergeten. Volgens mij is het vier keer per week Leo. Maar ja. maakt niet zo uit, toch? Ja, dat kan. Aardig, dat kan. aardig vaker. Maar, maar superleuk. Maar ik vond heel graag. Ja. En uh, ja, dit is een club, jongen. Dat, dat is geweldig om daar te komen. Ja. En, maar, jij, jij woont in Overveen, hoor ik. Hè? En daar, ja. wo daar woon je natuurlijk ja. ook in. De, want je had het net over de natuur. Ja. Nou, dus je vol op natuur. Je hebt daar de Koningshof. Je hebt daar... Uh, Elswoud niet te vergeten. Ja, ja, ja. Dus daar, daar kwam je graag waarschijnlijk ja, ja. Hey, Waar woon jij in Overveen? In, uh, <laughs> dat is een hele moeilijke plek. In het Dom, Domfluslaan. Domfluslaan. De Domfluslaan, Domfluslaan. bij Oldenhoven Domfluslaan. in de buurt. Ja, ja. ja. ja. ja. Ik ken nou, het? Een geweldige plek. Ja. En, uh, ja, Bloemendaal is mooi. In Overveen ja. ook. Ja. ja ik ja. kom er heel graag. Ja. En, uh, dat is heel bijzonder. Dat, je, dat het zo uitnodigend is voor je. Ja, de club bedoel je. Ja, die club. Maar ja. er gebeuren ook zoveel bijzondere dingen. Nou, zoals vandaag natuurlijk dus ja. ook die club. Uniek, die het, die ja. Dat de club dat hier zit. En wat ik nog even over jou wil zeggen, Leo... en daar zijn we ook heel blij mee als ik dat mag vertellen. Leo was laatst gevallen. En dat was best wel spannend allemaal. Dachten we, oh jeetje, we gaan Leo kwijtraken bij de club. En uh, je hebt een tijdje heb je in een woonzorgcentrum gewoond. Maar het ging zo goed met Leo dat hij weer naar huis is gekomen. En dat hij gewoon nu weer bij de club komt. Dus Leo heeft volgens mij het eeuwige leven. Ja. Ik denk dat jij 100 gaat worden. Uh, het voordeel is ook dat je niet meer weet dat je gevallen bent. Nee, dat vergeet je. Dus dan is ja. het zo voorbij. Ja. Ja. Dat is mooi wat je zegt. Alle, de, de, de narigheid vergeet je ook. We hebben ooit een clublid gehad. Hij heette Gerard. En dan vroegen we aan Gerard hoe gaat het beetje. Dan zei hij, nou vergeten gaat steeds beter. Ja. Helemaal goed. Uh, ik wil je hartelijk bedanken, Leo. Nou, voor deze mooie bijdrage. Heen. Dan ga ik en weer helemaal uh, goed u. Ja, helemaal goed. Geef hem een applausje, jongens. Kleine applaus. muziek, misschien. Ja, wat een, wat een bijzondere gasten vandaag allemaal. Dan nog eentje. Nee. Ja. Nou oh, oh. oh, ja, die mag ja. ja. Altijd zal ik van je houden. Altijd blijven wij.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 Ik 124 jaar Altijd zal ik van je houden Altijd blijven voor Altijd zal ik van je houden Altijd blijven wij. Ja, nog eventjes uh, weer terug naar het gesprek, denk ik. Zeker, zeker. Ik heb Naast mij heb ik weer een nieuw clublid. Het kan niet op. En naast mij zit uh, Leonne. Hartelijk welkom, Leonne. En Leonne heeft, je, al, iets, je, Hina, heeft al iets in de uitzending uh, gezegd. Ik hoor mijn naam, maar... Ja, dank je, Leon. Oh ja, natuurlijk, ja, tuurlijk. Ik zit ja. met jou in gesprek. Dat ja. gebeurt van als. Ik heb ook af en toe een beetje een haper en brein, Leon. Dan heb je het in de gaten? Goed zo. Goed zo, hè? Goed zo. Ja, oh, man man man moet leren, ik moet het leren, hè? Ik moet het leren. Nee, nee, nee. Uh, en kan jij misschien iets vertellen? Wat, wat, wat, ja, hoe, hoe is het om een haper en brein te hebben? Hoe is het om vergeten achter te zijn? En dan mag je dat in de microfoon vertellen. Nou, voordat je daarachter bent, heb je al heel wat uh, kilometers uh, achter gezocht. De rug, ja. Ach, achter de rug. Maar, uh, als je het weet, kan het ook uh, leuker worden, want dan heb je een ten eerste een excuus. Je hebt een excuus, hè? Ja. ja. En thuis zeggen ze ook, ja, mam, hoe kan het nou toch? Van, uh, je, je weet toch? Natuurlijk, kind, ik weet alles, maar even niet. Ja. Ja, en, en, uh, ja precies. Ja, nee, dat is helemaal geen probleem. Ja. Of, nou ja, natuurlijk wel, maar ik zeg dat maar. En, uh, uh, het, en hoe langer je het hebt, hoe makkelijker het wordt. Want ja, het is nou eenmaal zo. Het is nou eenmaal ja, zo, hè? Ik heb, ooit, ik heb jou ooit een keer iets horen zeggen tijdens Zandstroom Open. Ik kan het niet meer exact herhalen, want dat ben ik dan weer vergeten. Maar je zei zoiets. Wat zei je nou toch ook alweer? Um, nou weet ik het echt even niet meer. Help me even, Leo. Ja, ja, ja, ja. Dan ging ja. het ook alweer over? Eh. Uh. Je, blijft gewoon, je, blijft, je bent gewoon een mens. Je blijft zoiets. Je zei zo ja. uit je hart van, hallo, ik vergeet. Maar ja, ik ben wel je gewoon een mens. Dezelfde, alleen, uh, uh, meer, meer ja, je bent uh, precies dezelfde, alleen met iets meer of minder. Ja, je bent precies dezelfde, maar alleen met iets meer of minder. Je wordt geen ander mens. Nee. Nee. Nee, ik ben nog... <laughs> nee, precies. Nee, zeg ik wou maar. zeggen, ik ben nog even leuk. Wat. Ik ben ja. nog even leuk. <laughs> nou, misschien ben je nog wel leuker. dan ja. ook nog, of niet? Ja. Yeah. Ja, Dat is wel ook voor mijn luisteraars. Ontzettend mooi ook. Humor is ongelooflijk belangrijk zeg maar, in het omgaan met. met ja, het, woord, het woord gebruiken we eigenlijk nooit: ziekte. We hebben het nooit over een ziekte. Uh, maar humor is super belangrijk. Ik denk altijd in het leven. Maar zeker als er ook wat vergetenachtigheid in het leven is. Heel belangrijk. Ja. En jij hebt veel humor van jezelf, volgens mij. Nou, dan ben ik gelukkig. Uh, dan ben ik gelukkig. Ziekte? Ja. Wist Die ik weet dat ik af en toe wel eens iets leuks kan zeggen. Maar niet dat ik nee. echt ja. leuk ben. Ja, jij bent ontzettend leuk. Ik vind Leon heel leuk. Ik vind ze allemaal heel leuk als clubleden. Toen Leon bij ons voor de eerste keer kwam kijken. Ze kwam op bezoek met een andere club. Mag ik dat vertellen? Ja. Ze had zo'n hele mooie uitspraak. En toen zei ze... Oh jee, oh jee. Ik had dit allemaal niet willen zien. Want nu ga ik hiernaar verlangen. Dat leuk. Vond ik een hele mooie tekst. Nou ja, het is daar ook... Om, waar, ik, waar ik nu zit of ben, want ik ben ook nog bij die andere, hoor. Ja, die gaan we maar even niet vertellen over die anderen. Nee, andere. nee maar, maar dit is... Ik verheug me erop. Het is ja. leuk. Het is, ja, ja, je komt gewoon, uh, en het niet is, alleen in een warm nest... want dat, dat, dat komen zoveel mensen. Maar uh, dit is echt speciaal, leuk, het, lekker, lekker. Ja, kleurrijk. Ik veilig. zeg altijd tegen de mensen... En het je is ook stap, veilig. Veilig. En ik zeg altijd tegen de mensen die voor het eerst komen... je stapt in een levend kunstwerk. Zo is het. Oh, en er is van alles te beleven. Dank je wel, voor deze mooie woorden. Ja, heel graag gedaan. Top, en ik hoop dat ik hier nog heel, heel lang, lang mag blijven. Mag ik dat? Gauw voor zorgen. Top. De kinderen van de zee. Dan regen, sneeuw, grijze mist, een melodie die wegvliegt over de zee. Ja, het is half twee en uh, dat betekent, uh, we hebben weer de volgende gast. Ja, een hele bijzondere gast. Het is, een, het is een heel druk bezette persoon. Uh, maar het is onze burgervader en die heeft ook uh, even wat tijd vrijgemaakt. Speciaal voor uh, de zandstroom, voor mensen uit de zandstroom. Om hier uh, in ons programma aanwezig te zijn. Burgemeester, van harte welkom. Dankjewel. Sorry. En wat heeft u voor mooie bloemen meegenomen? De burgemeester ja, zijn... eet nog even een koekje. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik kwam net binnen rennen. Ik <laughs> was nog niet van gekomen om wat te eten vandaag. Um, ja, ik heb uh, bloemen meegenomen voor nou. de tien. Oh, wauw. Uh, voor de club. Voor de hele club. Voor maar de... uiteraard, maar ja. Ja, speciaal voor jou. Dus nou, is wat lief. Oké, okay, dankjewel. Ja. Jongetje, het voor, voor de club. Voor de club. Super mooi. Ja. De rozen en wat zit er nog meer in? Violieren, clematis. en het ruikt lekker. Ik heb geen idee. Ik heb niet zo heel verstand van bloemen, maar ik, ik vind bezig. het in ieder geval mooi. Meneer Molenburg, u heeft een heel druk bestaan. We hebben gisteren al even contact gehad met elkaar. Van de hotel. En u bent zelf ook muzikaal. Want u speelt basgitaar. Ja, dat weten de mensen van Zandstroom uh, misschien niet, maar dat is wel zo. En we hebben net met z'n allen gezongen. Ik weet niet, heeft u iets gehoord op de nee, radio? Nee? Nee, nee, nee, ik was onderweg vanuit Amsterdam hier naartoe en heb de hele weg zitten bellen. Dus... Oh, maar dat, dat is wel ja, mooi dan, Charles. Ja. Dat kunnen we misschien nog even opnieuw doen straks. Ja, ja. Hey, maar, maar luister, even een applaus voor de burgemeester natuurlijk. En Leon dan geef ik jou graag het woord. Ja, helemaal goed. Ik vind het heel fijn dat je gekomen bent en dat je tijd vrijgemaakt. Ik ben ook heel blij dat Gerry dat geregeld heeft. Hè. Gerry die helpt ook bij het programma. En die zei tegen mij, zal de burgemeester uitnodigen? Oh, wat een goed idee. Ja, Hartstikke leuk, goed. En ik zou, mag ik je David noemen? Jazeker. Ik zou aan David willen vragen of hij misschien aan de luisteraars... wat zou willen vertellen over zijn belevingen bij Zandstroom. Je bent een paar keer bij ons geweest. Klopt. Een paar mooie momenten meegemaakt. En misschien wil je daar wel iets over delen. Nou, dat, dat, uh, ik herinner me nog heel goed, als je als burgemeester ergens nieuw binnenkomt... Dan, dan ken je natuurlijk maar heel ten dele. Je hebt je wel georiënteerd op wat, wat, wat speelt er in zo'n gemeente en wat is er allemaal. En ik dacht toen ik begon als burgemeester... Uh, wat zou het leuk zijn om alle raadsleden te vragen om mij mee te nemen naar een plek... of een persoon die voor hen veel betekent. Want dan leer ik die raadsleden kennen, maar dan leer ik ondertussen ook... Ja, heel veel van Zandvoort kennen. En toen heeft Maaike Koper van de Partij van de Arbeid... Ja, heeft mij me. uh, meegenomen naar jullie. Ja. En dat was een hele bijzondere middag. Want ten eerste maakte ik kennis ja. met Zandstroom... en al het, uh, al het werk wat jullie doen. Uh, ik moet zeggen, daar gingen, mijn ogen gingen echt open op dat moment. En tegelijkertijd was het ook bijzonder... omdat er net op dat moment uh, kickbox ja, les... Soks. Ja, precies. Ik was zeer enthousiast. Ja, ja kickbok leggen. Zal ik daar heel even op aanhaken? Ja. Want we organiseren natuurlijk van alles. En uitgerekend die dag, wij wisten niet dat Maike Koper en de burgemeester zouden komen. Dus we hadden helemaal geen opzet. Hadden wij een kickbox kliniek georganiseerd. Klinik, ja. En niet zozeer omdat we nou willen vechten. Maar gewoon om de clubleden eens te laten ervaren hoe voelt dat nou om van die grote handschoenen aan te hebben. En we hadden twee jonge mensen die een demonstratie gaven. En toen gebeurde er volgens mij iets met jou en een clublist of zoiets. Wat was dat ook alweer? Ja, dat was een, was een bijzonder moment. en dat, Ik vertel dat heel vaak omdat het echt te leuk was. Uh, er was een mevrouw. En die was vrij tenger en niet zo groot. En die kreeg die bokshandschoenen aan. en We, we moesten dan tegenover elkaar gaan staan en gaan boksen. Ik moest ook die bokshandschoenen aan. En ze zei tegen mij van volgens mij heeft de burgemeester nog nooit een oude vrouw een klap gegeven. Ze zei, dat klopt. En toen zei ze vervolgens... maar u heeft, de burgemeester heeft vast ook nog nooit een klap van een oude vrouw gekregen. En toen haalde ze uit. Ja, supermooi. Maar goed. Het is. Ja, dus het is zal me altijd bijblijven. Ja, mooi, mooi, mooie. Hele mooie anekdote. In, uh... Maar u ging niet knock-out, toch? Nee, nee, nee, dat net niet. En, wat, en het was sowieso was dat echt wel een hele bijzondere middag. Want ik ja. heb al eerder de naam Peter, is al uh, vaker gevallen vandaag Peter Keller. Toch ook een beroemde man ja, in het dorp. Ja. En die kwam bij ons op een gegeven moment. En hij was eigenlijk al een beetje toch een soort opgegeven. Hij zou opgenomen worden. Maar uiteindelijk hebben wij nog twee jaar zeg maar, met hem kunnen zijn. Twee jaar met hem gewerkt. zijn vreselijk van deze man gaan houden. Net ook al over gezegd En we houden van alle clubleden. Nee, nee. En, en deze uh, Peter, dat was eigenlijk zijn laatste dag bij Zandstroom. Klopt. En we houden van improviseren. Oh, de burgemeester, jeetje, dan moeten we hem geven, een cadeautje. En lieve Peter, zou jij dan dat cadeautje willen geven aan de burgemeester? En daar dan ook iets bij zeggen? Ja, daar, was, dat, daar kan ik nog kippenvel van ja, krijgen. Nee, want nee. hij was echt helemaal bijna ja. soort aan het eind van zijn proces... En, maar er kwam nog steeds poëzie uit Peter in het Engels, toch? Ja, en want hij greep dus heel erg terug ook op het verleden. Ja. En uh, ja, dat was inderdaad ook een heel bijzonder moment. En ja, wat, toen ik dus niet veel later hoorde dat hij was overleden. Ja. Toen uh, deed me dat ook wel wat. Omdat ja. het natuurlijk wel een moment was dat hij. Uh, uh, ja, dat eigenlijk een van zijn laatste momenten was. Zeker bij Zandstam, absoluut, ja. absoluut. En daarna is hij, is hij ja, dat is altijd heel triest. Dan gaan mensen mm -hmm. weg van een club, moeten ze hun huis uit. En dan mm -hmm. kunnen ze eigenlijk ook niet meer bij de club komen. En toen was het toch, ja, heeft hij heeft hij snel de aarde verlaten helaas. Ja, ja maar een heel, heel bijzonder ja. moment. En, en wat heb je nog meer momenten beleefd bij Zandstam? Nou ja, dat, dat meer in de algemene zin, dat altijd als ik bij jullie ben. En god, ik ben geen kind aan huis, maar ik ben een aantal keren bij jullie geweest. Dat, dat vallen me altijd twee dingen op. Uh, de blijdschap die mensen hebben... Uh, doordat ze bij jullie komen. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, de inzet en betrokkenheid... van alle mensen waarmee je werkt. En ik kwam toevallig laatst... een oud-klasgenoot van mij tegen, Ellen Dikker. Ja, die heeft ook heel veel gewerkt. Uh, en, en die is actrice. En die ja. zei van... Joh, ik heb, uh, nou, in coronatijd had ik natuurlijk niet zoveel te doen. En toen ben ik voor Zandstroom... ben ik me gaan inzetten. en nou, Dat was dan ook weer via haar vader. Maar dat, dat, ja, de warmte waarmee zij daar ook over sprak... en de betrokkenheid... dat vind ik wel heel kenmerkend, los van het feit... dat natuurlijk de wijze waarop jullie invulling geven... aan wat jullie doen, ook heel bijzonder is. Mm -hmm. um, ik heb zelf in mijn leven uh, geen directe familie gehad... Waar, uh, waarvan je zou zeggen hè, dat die in de doelgroep voor jullie vallen. Dus voor mij was het ook een nieuwe wereld die openging. Maar wat ik ondertussen wel ontdekt heb... is wat jullie doen een namelijk uniek gegeven is. Mm -hmm. Mooi. Dat, dat vinden wij zelf ook geloof ik. Ja. Ik ben er altijd helemaal stil van. En we willen ook eigenlijk heel graag dat dat gewoon verder zich als een lopend vuurtje gaat verspreiden. Zeg maar. Dat op alle mogelijke plekken waar mensen komen die broos zijn of niet broos zijn. Dat je dat wij gevoel voelt. En dat je weer van betekenis mag zijn. Dat we kijken naar elkaars talenten, kwaliteiten. Um... Ja, dus wij voelen ons ook wel pioniers. Zo. Goed, wat nou, zouden we als dus burgervader willen? Ja, misschien mag ik nog heel even, ja? even uh, daarop aanvullen. Daarom vind ik het ook zo goed dat je het hebt vastgelegd in, in, in het, het boek. boek. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel uh, veel pionieren... die heel veel bezig zijn met vernieuwing. Um, maar dat is dan altijd aan mensen zelf... Uh, vaak op het, aan het individu gekoppeld uh -huh. die, die die inzet heeft. En daarom is het... Na, nou, in ieder geval nou, nalaten niet zo heftig, maar... Het vastleggen van waar je mee bezig bent en het proberen te vatten in schrift of op een andere manier van uh, je methodiek en de wijze waarop je dingen aanpakt. Heel belangrijk, want dan kunnen daar heel veel mensen kennis van maken. En daarom, nou, je hebt het me ooit gegeven toen ik bij jullie op bezoek was, ik heb het ook met heel veel belangstelling en plezier gelezen. Ja. Omdat het voor mij ook nieuw was, een nieuwe materie waar ik verder niet, ja. niet bekend mee ben. Ja. Ja, dat is mooi. Ik, ik had het verhaal op een gegeven moment zo vaak verteld... dat ik dacht, het moet gewoon echt een boek komen. En nu heb ik het gevoel... en volgens mij is dat ook een soort maatschappelijke opdracht of taak... Mm -hmm. dat we eigenlijk nog veel meer mensen moeten gaan bereiken... Ja. voordat het zo ver is. Want, want vaak is het al te laat of zo. Mm -hmm. Er zitten mensen al in een enorme crisis... omdat mensen niet weten hoe je ermee om moet gaan. Er gebeurt van alles. En dan gaan ze zich dan eigenlijk pas verdiepen in... Ja, dus het is in belang, zeg maar, volgens mij, van ons allemaal... Ja. dat er in de samenleving gewoon veel meer ruimte en aandacht... voorlichting komt... Ja, wat, wat, hoe ga je nou verder met je leven als je gaat haperen? Ja. Wat zou eens burgervader... aan de Zandvoorters willen meegeven? Met name de Zandvoorters die ja, in de mantelzorg... Uh, situatie verkeren. Uh, u bent geweest in de Zandzoom. Wat, wat, wilt, wat wilt u ze meegeven? Ja, dat, dat het natuurlijk... Uh, we hebben te maken met een, met een... wereld waarin we vinden... dat mensen steeds langer thuis moeten blijven. En daar kun je van alles van vinden. Daar kun je van alles van zeggen. Ik heb daar ook wel mijn opvattingen over... Um, maar dat betekent dat er een, een onevenredig grote druk vaak komt te liggen... bij de directe omgeving van mensen. En ik heb dat met mijn eigen ouders meegemaakt... die dan niet een haar en brein hadden, die wel heel oud geworden zijn. Echt met alle gebreken die daarbij kwamen. En ik woonde om de hoek. Dus daar was een voortdurend ja, ook, ook, ook vraag voor ondersteuning en zorg. Dat heb ik met alle liefde gedaan. Maar het feit dus dat vervolgens je wel mensen in staat stelt om een leuke besteding te hebben en een goede besteding die ook nog echt iets bijdraagt aan het welzijn. Uh, dat mes dat snijdt natuurlijk aan alle kanten. Dat is voor de, voor de clubleden zelf natuurlijk heel erg belangrijk. Maar voor de ondersteuners aan de achterkant, die heel veel stil werk doen, vaak dat is natuurlijk ook heel fijn dat het er is. Uh, ja, als een soort, nou, noem maar vangnet of ook. Uh, Echt een, echt een betrokken omgeving. Ja, ja. zeker. Mijn boek beschrijf ik. Dat is misschien. Ik ben een, hoe zeg je dat? Ik ben ik, een pionier. En ik, ik, ik geloof heel erg in utopisch denken. En ik hoop. En ik denk niet dat ik dat in mijn dit leven mee ga maken. Maar ik hoop dat zo'n club echt net zo normaal wordt als we gaan werken of naar school gaan. En dat als je een bepaalde, in een bepaalde fase van je leven terechtkomt... en er bepaalde broosheid is, of hoe je het ook wil noemen... dat zo'n club dan niet vanzelfsprekend is. En dat daar geen schaamte mee op zit. En nee. geen schuldgevoel, en geen taboes. En dat er niet gezegd wordt in het dorp. Daar hebben wij het vanochtend over gehad. Onder andere met Ellen in het gesprek. Dat er echt mensen zijn die zeggen... oh ja, maar Zandstroom is voor de gekken. Ja, dus zo, wij spannen ons eigenlijk ook enorm in om, om... en ik hoop dat er steeds meer ambassadeurs komen... om dat nieuwe geluid naar buiten te laten komen van... we zijn geen gekken. We zijn niet gek. We zijn gewoon normale mensen. En ja, de een krijgt last van zijn rug... en de andere krijgt last van zijn hersenen. Zo is het. En het hele leven is één grote verandering, zo zie ik dat. En, en hoe meer we daarin mee kunnen bewegen en hoe meer we dat kunnen accepteren als een gegeven, ja, hoe, hoe mooier die samenleving wordt. Ja, nou we worden natuurlijk steeds ouder met z'n allen. En uh, wat je zegt, dat komt met gebreken. En het zou heel raar zijn om te denken dat die gebreken alleen op je, ik zou maar zeggen, uh, je spieren ja, of je botten zouden ja, uh, ja. ruslaan. Dat valt natuurlijk. Uh, ja. Ja. Dus het is logisch dat er, ja, dat er mensen zijn die jullie ondersteuning nodig ja, hebben. Ja. En, later, en wat ik wel mooi vind is dat ondertussen de bekendheid voor jullie in Zandvoort heel groot is. Ja. Maar er is nog wel een behoorlijke doelgroep die, die je te winnen hebt. En buiten, hebt ja. zeker. zeker. Dus die ambassadeurs en mensen ja. die het ook nou, wat dat betreft uitdragen, ja. dat is ja. wel heel erg belangrijk. Ja, dat zeggen we zelf ook. Zandvoort, fantastisch, de Krant fantastisch, Haarlems dagblad, maar we hebben eigenlijk grotere ambities. We waren eigenlijk ook een keer een Volkskrant of zo, of de NRC okay. of weet ja, ik veel. Dan moet je ze, dan moet je ze, of Het was ze... eigenlijk een documentaire om te laten zien: van ja. jongens, kijk nou eens, ik bedoel, net hadden we Gerry hier, die was ontroerd. Ja, dat vind ik prachtig. En waarom is zij ontroerd? Om te zeggen: Oh, ik voel het, weet je wel, je voelt dat er dan iets gebeurt in ja. die dynamiek. Nou ja, we kunnen nog wel een tijdje doorpraten, maar misschien een muziekje of. Ja, ik heb me. nog wel iets. Oké, okay, dan ik dat even doen. Ja. Uh, dat is maar. Oh,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 Ja, ik ga nog eventjes in, uh, een belofte invullen, want Charles begon er net al over. Ja. Ik gooi de foto van vroeger er even tussendoor, want hij uh, Kijk, kijk op de klok. Heb jij nog foto's van vroeger? Wim? Nog twee, maar die nog twee. Eén van mij en één van jou ja. nog. Oké, okay, dan nou gaan we. Ja, het is een lang nummer, dus. Uh. Ja, nee, goed, dat gaat helemaal goed komen.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 Ik vind het nou niet erg. Dus, jongens, je hebt dan weer. Ja. Totaal anders voor jullie. Hè? Normaal gesproken zijn jullie een muziekprogramma, toch? Ja, ja we doen wel ja. alles wat eigenlijk. We doen van ja. alles wat. Maar, maar, uh, ja, ja, we zijn muziekliefhebbers, maar we zijn ook liefhebbers van, uh, van, de actualiteit. van de actualiteit. En we zijn ook liefhebbers van mensen uit de zand schoon. Dus. Ja, wat mooi. Ja. En, we hebben en, een hele grote groep vrienden bijgekregen. Ja, super supermooi. Ja. Lieve mensen om dit met elkaar te kunnen doen met ZFM. Ik vind het een prachtige lokale samenwerking. Dat is natuurlijk ook eigenlijk wat we willen. Uh, nou, naast mij zit nog steeds de burgemeester, gelukkig even. Die heeft nog steeds een beetje tijd. Ik dacht, het is misschien mooi om even, toch nog wel even terug te haken... op ons kunstproject uh, Warmnest. En dat is een beetje een lang verhaal om dat allemaal te vertellen. Dat ga ik niet doen. Uh, maar uh, er is een Zandvoortse kunstschilder, Arie van Noorden en uit een magazine Glasgow anno 1894... daar is ooit een fotograaf geweest... die heeft, die heeft Zandvoort bezocht en allerlei andere steden... en hij heeft daarover gezegd... dan zie ik ineens een dorpje vredig verscholen... in een kom tussen de duinen. Het bestaat uit een verzameling rode pannendaken... en witgekalkte gevels op een hoopje bij elkaar. Het dorpje ligt er als de eieren van een reusachtige zeevogel in een sinds eeuwen verlaten nest. Mooi, hè? Ik vind het prachtig. Ja, zeker. En, en vorig jaar hebben wij iets georganiseerd in het dorp... met allerlei verschillende sociale partners. De grote glimlachroute. En toen hebben we ook iets gedaan met woorden ophalen... met poëzie. Daar dus zijn we bij zo dol op. En toen heeft toevallig de burgemeester ook iets... een paar dichtregels geschreven. En ik ga vragen of hij dat wil voorlezen... want het is in zijn eigen handschrift. Als het goed mm -hmm. is, toch? Ja. Weet je het nog? Ja. Nou, dat is lang geleden. Uh, ons dorpje vreedzaam zwevend op de wind. Net als wij altijd op weg naar ons nest. Ja, mooi. Ja. Ja, mooi. Ik vind het een mooie, mooie applaus. Mag ik? Oké, okay, zullen we nog één poëzie dingetje voorlezen... en dan afsluiten? Dat is, lijkt me goed plan. Even kijken. Ma dit is van één van de clubleden. Dit hebben we samengemaakt met het ontmoetingscentrum uh, Juttershart... en Zandstroom. Mijn Zandvoort... Om het geluid hoor ik waar ik ben. Op het strand zie ik waar ik sta. Bij het water ruik ik de zee. Die blijft bij mij, waar ik ook ga. De wind die neemt je mee naar open water. Koers onbekend. Naar een ver oord. Nee, hij nam me mee naar mijn enige thuis. Mooi. Nice. Nou, okay. Het laatste... Het laatste woord aan de burgemeester, denk ik. Die, die, uh, die is zo goed geweest om hier eventjes naartoe te komen. Misschien heeft hij nog een, uh, een laatste oproep aan, de, aan zijn antwoord... en aan alle mensen hier in de studio. Nou, wat ik heel leuk vond om net even... Uh, uh, toen de muziek was... Uh, even met, met, de de clubleden. Clubleden, met de clubleden... even te communiceren... en even een gesprek te hebben. En dat was uh, heel mooi. En dan zie je ook... De warmte tussen Leontine en haar mensen en de clubleden. Dus fantastisch. En bedankt voor al jullie goede werk. Nou, en nu bedankt voor uw komst. Uh, hier Is het het aangedaan. Oké, okay, dan gaan we nu uh, naar de muziek. Ja, precies. roman. <applaus> histoire. <applaus> Ja, en wat is er nou mooi dan mechanisch muziek? Dat is namelijk live muziek. En we hebben een, een topartiest in huis. En dan bedoel ik niet de burgemeester natuurlijk. Ik weet niet uh, wat... wat, wat uh, ja, wat gaan we doen? Charles, ga jij zingen? Wat gaan we doen? Dat gaat ik een liedje doen. Hij gaat een liedje doen. wat hij hoort zelf, waar zijn hart harder van gaat kloppen of zo? Oh, het houdt een hart. Ja, nee, dat is goed. hoor. Dan hoor je ze nu en dan weer een hik er tussendoor, maar we omarmen het ogenblik. Want hij is weer teruggekomen. Ja luisteraars, we gaan uh, nog even genieten van de optreden van uh, Ronald Naak En uh, Ronald die uh, heeft zijn prachtige akoestische gitaar meegenomen. En die uh, gaat ons laten genieten van... Uh, Ronald, waar, waar, waar, wat ga je spelen voor ons? Ik ga een um, Spaans Sefardis, dus Joods... S een slaapliedje spelen. Een slaapliedje? een slaapliedje. En dat, en dat speel ik vaak in de club en mensen kennen het wel. Door me. de madre. Door me. Sinansia. irol, irolor, Door me. Sin ansia dolor, durme i chico de madre, durme durme, sin ansia dolor, durme durme, sin i dolor. Dat klinkt van allerlei muziek, maar ook klassiekers die klinken bij ons ook. Als de lente komt, dan stuur ik jou. tulpen uit Amsterdam. Dan. Als de lente komt, pluk ik voor jou. tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste. Wat mijn hond niet zeggen kan, zeggen Tulpen uit Amsterdam. Als de het hoofd, dan stuur ik jou. Tulpen uit Amsterdam. Juliet van Amsterdam. <laughs> Als ik wederkom, dan breng ik jou. Lopen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode Wensen jou het allermooiste: wat mij mond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 meisje als Sofietje ja. is een lente, lente symfonie. In haar stem hoor ik een liedje, melodietje. Het is, het is een liedje, het liedje met een lach. dat ik hoor sinds ik, ik haar zag. Sinds ik haar, haar, haar zag. Haar. Ik zag meisjes in Parijs. Urijn. Ook de in meisjes Heltiegie in Cairo die mochten er wel nee. zijn. Ja. Op wij de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste is Leontine. In de liefde is zij zeker. Ja, dat weten we niet natuurlijk. Want een meisje als Leontientje is een lente symfonie stem hoor ik een liedje, een melodietje, het is een liedje met een lach dat ik hoor sinds ik haar zag. Sinds ik haar zag. Jongens, applaus voor Ronald. Ja, de tijd gaat heel snel voorbij, we moeten het af gaan sluiten of niet? We gaan afsluiten, jongens. jongens. Ja. ja, de drie uur zit erop, vier uur eigenlijk, maar drie uur voor de zand Ja. Het is ongelooflijk dat het zo snel voorbij, de tijd is voorbij gevlogen. Ik zit hier echt met hele rode wangen Ik ben ongelooflijk dankbaar van hoe we dit met elkaar uh, hebben kunnen doen. Ik dacht ik doe nog een paar hele korte poëzie dingetjes en die sluit toch aan bij waar het de hele middag over gegaan is. En volgens mij is liefde een heel belangrijk thema en dit gaat over zichtbaar. Nu ben ik op een andere manier heel gelukkig en niet meer onzichtbaar. Dat is van de Peter, waar we het net over hebben. Het is heel belangrijk, lieve mensen, dat mensen zichtbaar zijn en niet onzichtbaar. Kusje. Ik zou je wel willen houden en je stiekem een kusje geven. Dat was van onze Beb, ja. 98. Er kwam er iemand met een babytje en hij wilde eigenlijk dat babytje mee naar huis nemen. En als laatste poëzie dingetje, we hebben nog veel meer, maar dat doen we een andere keer. Boffertje. En dat staat een hele mooie foto naast van een van onze clubleden... met een rood-witte koffer. Ik heb een koffertje van rood fluweel. Gevuld met gezond leven en liefde geven. Ik ben een boffertje met mijn rode koffertje. Applaus, jongens. Van Ingrid. Ja. ja, helemaal goed. Ja, we gaan naar de klok van 1 uh, uur, 2 uh, uur. uur. Of 2 uur, 2 ja, uur. Het hapert bij mij een beetje. Het mag, het mag, ja, het mag. Okay. Helaas, hey, uh, uh, uh, uh, we, we hebben natuurlijk met z'n allen deze uitzendingen uh, uh, gemaakt. Maar uh, veel lof, mijn collega uh, Wim hier. Achter de toetsen, want die heeft voor jullie allemaal die mooie muziek uitgezocht. En uh, dat verdient wel een extra applaus, vind je niet? Ja, ah, ja, ja, ja. Kom ja, maar. Ja, ja, ja, ja. Nou, nou, er, gaan, er gaan vast ook foto's komen de, de, Dat wilde ik de, net de, ook, ook beroemd in Zandvoort is Edwin Keur en die heeft van alles heeft vastgelegd vanmiddag dus jullie gaan er waarschijnlijk van alles van zien op social media en mocht je vragen hebben aan ons bel ons, schroom niet om langs te komen de deur is altijd open, de koffie is altijd bruin ook al ben je alleen maar nieuwsgierig, kom kijken en als er vragen zijn, we zijn er voor je nou, met deze, met deze, ja, dit is een stukje betoog waar ik heel eigenlijk niks aan toe te voegen heb. Maar wil ik iedereen bedanken. Charles bedankt, Gerry Rutte bedankt, vrienden van de Zandstroom, bedankt. Ja. Ja. En misschien, misschien doen we het nog eens over. Ja, Wie Uit? weet. Mooie traditie. <middels> Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je ontmoet?